7 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger stelt een test met een lange afstandsraket uit... om te voorkomen dat de spanningen met Noord-Korea verder oplopen. Dat zegt een functionaris van het Pentagon. De raket zou komende weken in Californië worden gelanceerd... maar de VS vreest dat de lancering verkeerd wordt geïnterpreteerd... door Noord-Korea en dat de crisis dan verergert. Noord-Korea dreigt al weken met aanvallen op de VS en Zuid-Korea. Het regime is woedend over de VN-sancties tegen het land... vanwege een kernproef in februari en over de legeroef... Van de VS en Zuid-Korea die daarop volgden. Het kan vaker voorkomen dat grote spaarders geld verliezen als een bank moet worden gered. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd. Hij volgt daarmee de lijn van Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Reen zei in een interview dat beleggers en spaarders aansprakelijk zijn bij het herstructureren van een bank. Hij benadrukt wel dat spaargeld onder de 100.000 euro altijd veilig is. In de hoofdstad van Bangladesh, Dhaka, hebben honderdduizenden radicale moslims gedemonstreerd. Zij eisen dat mensen de doodstraf kunnen krijgen als ze de islam beledigen. Hun oproep is vooral gericht tegen liberale bloggers. Die willen juist de doodstraf opleggen aan mensen die zich schuldig maakten aan misdaden tijdens de bloedige onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh in 1971. Een aantal aanstichters van de oorlogsmisdaden van toen is onlangs berecht. Zo horen bij een radicale islamitische partij. De bloggers vinden dat ze een hogere straf moeten krijgen. In Luxemburg is een jongen doodgedrukt in de laadruimte van een vuilniswagen. De Franse jongen van 17 lag gisterochtend te slapen in een rolcontainer in de hoofdstad Luxemburg toen het afval werd opgehaald. Volgens de politie hoorden de vuilnismannen iemand gillen toen de rolcontainer was geleegd. Maar toen ze de schuif waarmee het afval wordt samengeperst wilden uitzetten was de jongen al doodgedrukt. De politie onderzoekt of het slachtoffer onder invloed in de afvalcontainer was gaan liggen of dat hij er door anderen is ingestopt. Minister Schippers gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars volgend jaar hun premies verlagen omdat ze dit jaar veel winst maken. In het tv-programma Kassa zei ze dat ze de verzekeraars daarop zal aanspreken. Verzekeraars verdienen meer doordat de prijzen van geneesmiddelen zijn gedaald. De patenten op veel medicijnen zijn de laatste tijd verlopen. Daardoor komen voor dure merkmedicijnen goedkopere geneesmiddelen in de plaats. In Nigeria heeft extremistisch geweld opnieuw mensenlevens gekost. In een dorpje in het noordoosten van het land zijn elf mensen vermoord. Vermoed wordt dat radicale moslims van de beweging Boko Haram de aanval hebben uitgevoerd. En in de olierijke Niger Delta in het zuiden zijn politiemensen aangevallen toen ze met hun boot motorpech hadden gekregen. Twaalf agenten worden vermist. In de Verenigde Staten is herdacht dat 50 jaar geleden de kernonderzeeër USS Thrasher verging. Alle 129 opvarenden kwamen om. Daarmee is het het ergste ongeluk met een onderzeeër in de Amerikaanse geschiedenis. Door een slechte las in de romp van het vaartuig kwam er water het schip binnen. Daardoor hield de kernreactor waarmee het schip werd aangedreven er plotseling mee op. De ramp leidde ertoe dat er veel strengere eisen werden gesteld aan onderzeeërs. In de Eredivisie heeft PSV gisteravond een moeizame overwinning geboekt op hekkersluiter Willem II. De Eindhovenaren wonnen met 3-1, maar een kwartier voor tijd stond het nog 1-1. PSV staat nu in punten gelijk met koploper Ajax, dat vandaag thuis tegen Irakles speelt. Ook Vitesse kwam in punten gelijk met Ajax. Het team van Fred Rutte won met 3-0 van NAC... en behaalde zijn zevende zegen op rij. Verder werd FC Twente, Roda JC 2-0. Eindigde Pek Zwolle, RKC Waalwijk in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend lossen de nevel en mist op. Daarna volop zon en weinig wind. Het wordt 6 graden op de Wadden en 8 tot 10 graden in de rest van het land. Morgen meer wind en geregeld zon. S'avonds kan het in Limburg gaan regenen en dinsdag regent het overal. Dit was het NOIS Journaal. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Nou, hoe sneller het internet, hoe hoger mijn omzet. Wilt u ook supersnel ondernemen? Dat kan. Via het nieuwe 4G-netwerk van KPN. Supersnel mobiel internet om supersnel te ondernemen. KPN doet het gewoon. Vanavond in KRO Brandpunt. Een nieuwe energiebron die de wereld zal veranderen. Voor de Amerikanen lijkt het een geschenk uit de hemel. Waarom zijn we in Nederland zo huiverig voor schaliegas? Zonder die energie staat gewoon letterlijk alles stil en stort je economie in elkaar. Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Stap ook over op 4G van KPN. Voor slechts 35,84 per maand ex-BTW met gratis Samsung Galaxy S3 4G.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 Maakt rijden geweldig. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de zondag. Welkom bij Dit is de Zondag. We gaan in dit programma altijd op zoek naar inspiratie. Dat doen we met een gast. Maar de komende weken voegen we daar iets aan toe. We gaan namelijk in een omgeving zitten die ook inspirerend is. De natuur. De komende tijd zoeken we dat op op een bepaalde plaats. Namelijk in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Daar zitten we de komende weken. En laat mijn gast van vanmorgen nou helemaal niets met natuur hebben. Toch, Mariska van Beuzigen? Nou, er niks mee hebben. Ik ben niet tegen natuur. Ik heb de natuur natuurlijk hoog, hoor. En hij moet blijven. Maar ik moet zeggen dat ik altijd geholpen moet worden... om de natuur ook te zien. Ik kan me er middenin bevinden... en dan toch niks hebben gezien omdat ik zo vol van mijn eigen gedachten ben. Je bent uh, hoofdredacteur van de Glossy Thomas. Over de middeleeuwen Thomas A. Kempis. En die Glossy die gaat helemaal over spiritualiteit. Nou is spiritualiteit inspiratie en... Uh, en, en natuur, die, die zijn wel met elkaar verbonden. Had die, uh, had die, die Thomas Akempis dat niet? Uh, ik denk dat Thomas uh, zeker ook uh, gevoel had voor de natuur. Dat blijkt ook wel uit uh, bepaalde boeken die hij geschreven heeft... en de mooie locatie waar hij woonde. En Thomas die was juist, uh, probeert ons juist te laten zien... dat wij onze ogen open moeten houden... en juist niet zo in onze eigen ideeën en gedachten verzonken moeten zijn. Want alleen met je ogen open kun je ook werkelijk de bezieling van God in deze werkelijkheid onderscheiden. Nou, nou, komt van hem ook de uitdrukking uh, met een boekje in een hoekje? Um, dat was het moment... Uh, dat staat op zijn grafsteen? Ja, dat, is, uh, dat was zijn grafschrift... dat uh, gedeeltelijk in het Latijn en in het Nederlands stond. Daar iets als nergens heb ik rust gevonden... dan met een boekje in een hoekje. Kijk, en dat heb jij ook al een beetje... Ja, dan moet ik wel zeggen. Ja, dat, uh, in een boek kan ik dan verzinken, zeker in uh, spirituele uh, literatuur. En dan worden mijn gedachten naar grote vergezichten ver meegevoerd. Ja, ja. En... Nou, nou, staan we, nou staan we hier voor een groot vergezicht. Ja. Uh, Thomas Kempis heeft gezegd, je moet je ogen open doen. Nou Mariska, doe je ogen open en wat zie jij dan hier als we hier staan? Ja, ik zie een prachtige wijdse omgeving, de Oostvaardersplassen. Uh, ik, ik zie allemaal riet. Het wuift niet, want het is gelukkig vandaag niet zo winderig en koud. Ja, nog wel koud op dit uur, maar we verwachten een mooie dag. Ik zie uh, heel veel watervogels en ik hoor ze ook. En eigenlijk uh, raak je dan ook stil van verwondering. En hopelijk wordt het dan op de deur ook iets stiller in mijn hoofd. Maar dat is niet meteen zo. Nee, daar heb ik wel tijd voor nodig. Ik denk zelfs langer dan één dag. Heel veel mensen trekken de natuur in juist om geïnspireerd te worden. Juist om hun eigen nietigheid of hun eigen betrekkelijkheid te zien. En, en te genieten van iets dat groter is dan henzelf. Ja. Waar hou jij dat als jij dat niet in de natuur vindt? Um... Ja, ik haal het eigenlijk uit alles. Uh, als ik in de ogen van mijn kinderen kijk... of als ik uh, door langs de schappen van Albert Heijn loop... Uh, Echt dan kun je al denken, joh, wat is er veel? Wat hebben we veel? Hè? Um, maar ja, ik haal heel veel inspiratie ook uit mensen. De ontmoeting met mensen. Al die medemensen die ik niet georganiseerd heb... en die mij eigenlijk zomaar geschonken worden... of ik ze nou heb gewild of niet. En uh, daarin kan ik dan wel... Uh, een, een, een cadeau, een geschenk ervaren. Nou, nou weet ik, jij, je bent hier gekomen met de auto. Dat is een cabrio. Oh ja. Toch wel de wind in de haren. Ja, de wind, ja, moet ik wel zeggen dat ik dat vanmorgen nog niet heb gedaan... en die nee. kou en niet mist. Maar uh, ja, ik ben een uh, verwoed cabriorijdster. N niet in een hele bijzondere dure, maar wel in een hele fijne. Uh, ik ben uh, ook predikant en ook de uitvinder van het cabrio pastoraat. Wat is dat dan? Nou, als je altijd het gevoel hebt dat er iets zit tussen de hemel en jou, dan moet je gewoon even deze dominee opbellen. Die neemt je mee in de cabrio. En zeker in de tijd dat ik nog predikant was in Flevoland, in de Noordoostpolder, dan uh, kon ik mensen laten ervaren die polderwind door hun haar. En dan voelden ze de zegenende handen van God op hun hoofd. Kijk, en dan toch die polderwind. Ja, dat toch dan wel weer. Hè? Ja, ja, ja, ja. Zullen we naar binnen gaan? Heel graag. Oké. Okay.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 Band Make Up My Mind was dat van de band The New Shining. Mijn gast van vanmorgen is Mariska van Beussegem. En met haar kijk ik hoe de zon opkomt hier in de Oostvaardersplassen. Want vandaag en de komende weken zenden we live uit... vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. En we zitten hier nu ook met voor ons grote ramen. En we kijken uit over een wijd landschap waar, het, waar de... Ja, in de verte een beetje mist en voor ons prachtige watervogels. En dan wappert er daarheen met zijn vleugels. Um, Mariska? Ja? Zitten we dan hè, tegenover de natuur? <laughs> Heerlijk. Je bent hoofdredacteur van de Glossy, Thomas. Die ligt hier ook uh, bij ons op tafel. Die gaat helemaal over Thomas Akempis. Die leefde 500 jaar geleden. Um, wat maakt hem zo bijzonder dat hij volgens jou een eigen Glossy verdient? Um... Nou, Thomas de Kempis um, er was een kloosterling in Zwolle en die is wereldberoemd geworden. Um, in het buitenland wordt hij ook overal gelezen, al eeuwenlang. Um, dus hij heeft natuurlijk iets te zeggen. En die boodschap moet natuurlijk ook in Nederland goed gehoord worden. Nou, veel mensen kennen hem gelukkig ook. Maar wat Thomas zegt, is denk ik van alle tijden... hij is nog zo actueel, terwijl hij leefde in de, aan het eind van de 14e... en ver in de 15e eeuw. Dus het lijkt iemand van lang geleden, dat is hij ook. Maar als hij nu zijn mond voor ons open doet in de vorm van zijn boek... dan kun je nog geraakt worden door zijn woorden... omdat ze zo van toepassing vaak zijn op je eigen leven. Laten we het straks hebben over wat hij te vertellen had. Eerst eens even kijken wie, wie die was. Want hij, hij leefde 500 jaar geleden, zeggen we steeds. Um, wat voor man was het? Wat, dat hij, een, een klooster? Monnik? Ja, hij leeft ook langer dan 500 jaar geleden hoor. Want hij is in 1379 of 1380 geboren. Daar uh, zijn de geleerden het niet helemaal over eens. En daarom weten we ook niet. Uh, precies hoe oud hij is geworden, of hij nou 91 of 92 is geworden. Dus stokoud voor de ja, middeleeuwen. Zeker voor die tijd. Ja. Ook voor nu, maar zeker voor die tijd. Um, Thomas maakte deel uit van een laat middeleeuwse uh, beweging... die heette de Moderne Devotie. En dat uh, waren mensen die uh, terug wilden naar de bronnen van het christelijk geloof... Het was een tijd waarin de kerk heel erg verstrikt was geraakt... in allerlei buitenkantzaken. Uh, geld en goed, uh, baantjesjagerij, status. Um, nou, dat was een tijd... Uh, typisch menselijke dingen, zeg maar. Typisch menselijke dingen waar wij ook allemaal... nu nog zo gemakkelijk ons op blind staren. Um, in die tijd um, moet je je ook nog voorstellen... Dat, de, uh, dat in Europa de pest heerste. Dus um, een hele bittere tijd, waarin wel een derde van de Europese bevolking is weggevaagd. Dan nou heb ik het over de 14e eeuw. Uh, toen is in Deventer Geert Grote geboren, in 1340. En Geert Grote, um, zoon van een zeer goede familie. Uh, zijn vader is ook nog een tijdje burgemeester van Deventer geweest. En Geert was bestemd voor een grote kerkelijke carrière. Nou, dat, Toen kon dat nog, he, een carrière in de kerk. En misschien beter dat dat nu niet meer zo voor de hand ligt. Um, hij ging daar ook allemaal aan meedoen. Hij ging ook uh, op zoek naar een mooi uh, erebaandje dat hem status en geld op zou leveren. Hij heeft eerst op, uh, heel veel gestudeerd, in, vooral ook in Parijs. En van alles en nog wat gedaan. Maar toen is hij uh, op een gegeven moment is hij tot bekering, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. gekomen... En we weten niet helemaal zeker hoe dat gekomen is. Het kan zijn dat het door een, door een gesprek dat hij heeft gehad met een vriend... het kan ook te maken hebben met een ernstige ziekte die hem heeft getroffen. Hoe dan ook, hij? Ja, en hij, uh, hij is zelfs zo ziek geweest dat hij ook is bediend... al door de pastoor wel in, op voorwaarde dat hij al zijn... Uh, boeken over uh, zwarte kunst of uh, ja, over occulte boeken die, hij, die hem ook boeiden... dat hij die eerst allemaal op de brink in Deventer zou laten verbranden. Dat heeft hij gedaan. En, en toen is hij bediend. En of het nou van het verbranden van die boek is gekomen... of het bedienen of iets anders, dat durf ik niet te zeggen. Maar is toen is licht. hij genezen. Nee. En, hij, uh, en toen was hij wel anders dan daarvoor... Toen is hij eerst bij de kardtuizers uh, ingetrokken. Um, daar... hoe verhoudt deze man zich dan ja, tot onze Thomas? Ja, en, um, Vroeg hij ongeduldig? Ja, ja, gelijk heb je dat. <laughs> we moeten even door. Uh, uh, hij, uh, hij is boeteprediker geworden. Hij is eerst bij de Kartuizers is hij een tijdje in de leer geweest, maar dat uh, lichamelijk was in niet in staat om ook dat leven te leiden. Maar toen is hij boeteprediker geworden en is hij mensen in de kerk op gaan roepen om terug te keren naar de bronnen van het christelijk geloof weer. Ook weer zoals de eerste christenen in het Bijbelboek handelingen leefden, dus in gemeenschap rond bijbellezing en gebed. Um, er vormden zich uh, huizen van volgelingen van hem, broeders en zusters van het gemeene leven, het gemeenschappelijke leven. Um, die vingen ook heel veel, en nu komen we bij Thomas, die vingen ook heel veel studenten op. Want in die tijd waren de Latijnse scholen van Deventer en Zwolle beroemd. En daar kwamen studenten uh, van, van, ja, van Heinen en Verne toe. En Thomas de Kempis die, uh, is geboren in het Duitse Kempen. Uh, zijn broer, hij heeft een broer die, geloof ik, al 14 jaar ouder is, Johannes. Uh, en die was, had zich al aangesloten bij de moderne Devoten. En vermoedelijk heeft hij zijn jongere broer aangemoedigd om ook deze kant op te komen. En Thomas is in Deventer naar school gegaan en is daar helemaal gevormd in de geest van de moderne Devotie. En toen hij rond de 20 jaar was, is hij naar Zwolle gegaan en heeft. Uh, is uiteindelijk ook uh, opgenomen in uh, een van de eerste kloosters. Het eerste klooster van de moderne devote... kort na het overlijden van Geert Grote... Uh, gesticht in Windesheim, onder Zwolle. Het tweede uh, op de toen geheten Nemelerberg, dat is het noorden van Zwolle... heet nu de Agnietenberg, naar het klooster van Sint Agnes... dat daar toen gesticht is. En daar is Thomas in opgenomen. En daar heeft hij echt uh, tot op zeer hoge leeftijd gewoond en gewerkt. Nou is Thomas vooral bekend geworden uh, vanwege zijn boek... De Navolging van Christus. Um, was hij toen eigenlijk ook al beroemd? Had men nee, toen nee, ook nee. al door dit, uh, toen, nee, na, na het uitkomen van, zijn, van, zijn, van, van dat boek... had men toen al door dit is een bijzondere man en hij zegt bijzondere dingen? Nou, ik denk wel dat, uh, dat hij uh, misschien wel bijzonder is gevonden door zijn medebroeders. Um, maar Thomas uh, en de moderne devote die vonden het heel belangrijk... Uh, om niet uh, jezelf uh, naar voren te schuiven... maar en steeds mensen te attenderen op God en wat God aan het doen is. Hè? Hetzelfde wat ik net uh, in de natuur uh, zei. Van, um, eigenlijk leeft alles direct uit de hand van God. En ik, als, zolang ik in mijn eigen gedachten verstrikt blijf... zal ik niet zien wat God daar aan het doen is. Nou, Dat was voor de moderne devote ook een manier van kijken. Dus zij zeiden dan ook, en dat zegt Thomas ook zelf in zijn boek... houd ervan om onbekend te blijven. Dus wat dat betreft hebben zij niet aan persoonsverheerlijking gedaan... maar Thomas um, is wel begraven op een plek... Uh, waar hij wel gemakkelijker weer op te graven was. Dus dat geeft het vermoeden dat men wel uh, erop rekende... dat de belangstelling van deze man zou kunnen ontstaan. En hij is ook um, op een gegeven moment ook opgegraven... Er is dus veel over zijn relieken te doen geweest. Ja. Maar die liggen nu heel veilig in de Onze Lieve Vrouwen Basiliek in Zwolle. Kijk... Um... Ik zei al, zijn bekendste boek is De Navolging van Christus. Dat is inmiddels een wereldberoemd boek. En we weten ja. allemaal wie die, uh, of dat die man bestaan heeft. Ja. Wat maakt dit boek zo bijzonder? Um, nou... Uh, het bijzondere van de navolging van Christus is toch... dat het uh, een, een boek natuurlijk vol spirituele wijsheid is... dat eigenlijk bestaat uit allemaal korte quotes. Dus het is zeker niet een boek dat je even van A tot Z gaat doorlezen. Je kunt steeds verwijlen bij uitspraken van Thomas... Dat zijn ook uitspraken die hij verzameld heeft in twintig jaar tijd. En die hij ook niet allemaal zelf heeft bedacht. Maar wel heeft geordend. Uit wijsheden die anderen ook, andere moderne devoten, hadden verzameld. In persoonlijke boekjes die zij gebruikten voor uh, meditatie. En zoals, heb je een voorbeeld van zo'n zo quote? Oh ja, uh, Thomas zegt bijvoorbeeld dingen als: uh, Je je kunt je nou heel druk maken wat jij allemaal van die ander te verdragen hebt... maar vraag jij wel eens af wat die ander met jou te stellen heeft? Zo keert hij steeds het perspectief om. Uh, hij zegt uh, dingen als... Uh, uh, waarom zou je, uh, het heeft eigenlijk helemaal geen zin om verheven over de drie-eenheid te disputeren... als jij misschien de drie-eenheid zelf wel tegenvalt... Hij probeert je steeds uh, terug te halen uit je eigen uh, ego. Kijk, mij is wat kan ik veel? Wat ben ik belangrijk? Wat... He, hij probeert en steeds je blik te richten op wat God aan het doen is in die ander... en op de godsrelatie. Dat die veel wezenlijker is dan uh, wie jij zelf uh, probeert te zijn. Ja. En is hij, want het, het boek ligt hier uh, voor ons ook, de navolging van Christus. Um, is dat ook nog een beetje te lezen voor ons nu? Um, het, uh... Ja, nou, er zijn de afgelopen tien jaar heel veel uh, vertalingen verschenen. Um... Want hij schreef het boek in Latijn? Hij schreef het boek in het Latijn, ja. En door de eeuwen heen is het boek heel veel vertaald. Maar de afgelopen tien jaar is het opvallend dat we heel veel mensen opnieuw uh, zijn begonnen te gaan vertalen. Um, en de ene vertaling is leesbaarder dan de andere. Zelf hou ik heel erg van de vertaling van de Rudolf van Dijk... een karmeliet uit Nijmegen die in 2008 vertalingen uh, vertaling heeft uh, laten verschijnen. Um, die wij in de Glossie ook uh, veel gebruiken. Uh, en die is, heel, die is heel letterlijk, maar ook heel leesbaar. Maar voor sommige mensen is die dan toch nog iets te moeilijk... omdat je ook moet bedenken dat er natuurlijk toch ook wel middeleeuwse beelden in gebruikt worden. Um, en wat dan ook heel helpend is, is de hertaling van Mink de Vries. Die heeft een vertaling genomen en die herschreven in hedendaags Nederlands. Die heette de navolging van Christus in jonge taal. En uh, daarmee heeft Mink de navolging voor heel veel mensen weer leesbaar gemaakt. Oké. Okay. En echt toegankelijk is natuurlijk een glossie. Zeker, daar hebben we natuurlijk allemaal op zitten wachten. Precies, en nu is hij er. Ik zit me wel ineens af te vragen... zou Thomas zich niet in zijn graf omdraaien... en die moderne devote met hem, wetende dat er zo'n persoonsverheerlijkend document is verschenen. Ja, nou, de, die vraag heb ik gelijk ook aan het begin van de glossie... in mijn voorwoord besproken. Kijk. Want dat is ook een vraag die mij heel veel gesteld is... Uh, de afgelopen jaar, toen ik intensief met die glossie bezig was. Veel mensen zeiden van... Hé, Thomas de Kempers en een glossie, dat lijkt haaks op elkaar ja. te staan. De, zo, de soberheid, de eenvoud van de moderne devote... en dan zo'n schitterend magazine. Nou, dat, het antwoord was? Het antwoord was dat dat uh, zeker waar is... dat wij ook niet hebben gestreefd naar persoonsverheerlijking... van Thomas in deze glossie... maar wel proberen voor het voetlicht te brengen... Uh, wat, uh, wat hem bezielde. En uh, als je gaat praten over bezieling, over binnenkant... Uh, dan is het ook heel mooi dat ik... Uh, in het proces van de Glossie heb mogen samenwerken... met allemaal bezielde mensen... die ook iets van hun eigen inspiratie hebben willen delen. En dan denk ik dat, nou ja, als we het daarover hebben... dat Thomas misschien toch een milde glimlach zou kunnen laten zingen. En hoe heb je dan in die Glossie... Dat, dat, dat, die denkwereld van, van Thomas A. Kempis uh, tot uiting gebracht? Nou, wat Thomas A. Kempis in ieder geval heeft gedaan heeft... in zijn boek De Navolging van Christus... dat heeft hij ingedeeld in vier... Boeken. Vier delen, maar dat noemen we vier boeken. En uh, die gaan over... Uh, dat is eigenlijk een weg van verlichting... waarbij je steeds beter gaat onderscheiden... wat ik net al noemde, wat God aan het doen is... en wat buitenkant is in dit leven, wat maar relatief is... en wat wezenlijk is. En hij uh, reikt daar als omvormingsmodel, zoals dat zo mooi noemen... Jezus Christus aan. Dus door Jezus Christus na te volgen... Eigenlijk, zegt Thomas, te imiteren, uit te beelden. Eigenlijk in de huid van Jezus Christus proberen te kruipen... om van binnenuit te voelen wat hem bewoog. Kun je zelf ook leren om anders in het leven te gaan staan. Nou, en, en, en, en hoe heb je dat dan in de Glossie? Ja, hè? en in de Glossie heb ik dat... Uh, gaandeweg wordt die weg van omgang met God... of met het wezenlijke steeds intiemer. Uh, en in die vier boeken heb ik gebruikt als indeling ook voor de Glossie... waarbij ik die, die weg van toenemende intimiteit... ook heb geprobeerd te schetsen in de Glossie. Maar we beginnen natuurlijk wel even met een historische schets... om Thomas ook goed in zijn tijd te kunnen plaatsen. En uiteindelijk, wat ik heel belangrijk vond... heb ik ook twee maatschappelijke initiatieven... Uh, in de geest van de moderne. De devotie in de glossie weergegeven. Omdat ik wil laten zien dat spiritualiteit niet een egotrip is of iets zweverigs, maar dat het iets is wat je juist meer met beide benen in deze samenleving laat staan. Oké. Okay. Uh, uh, uh, uh, je zegt egotrip, ik denk meteen BN'ers. Uh, en uh, die heb jij ook gevonden. En die heb je gevraagd om, uh, om Thomas Kempis te lezen. Wat vonden ze ervan? Maar waarom denk je bij het woord egotrip aan BN'ers? Ja, dat zal mijn eigen vooroordeel zijn, oh, denk ja. ik. Ja. Want dat vond ik juist zo mooi in het contact met deze mensen... dat uh, het gewoon ook gewone mensen zijn zoals wij. Ze zijn zo gewoon gebleven. Nou ja, het, er is helemaal geen verschil, alleen dit is hun vak. Uh, maar wat wel mooi is, dat zij natuurlijk, uh, doordat zij uh, zichtbaar zijn... Uh, ook een belangrijke functie kunnen vervullen om mensen... Uh, uh, te verleiden misschien Tuurlijk, wel maar om het ook Het, dit is, ook het is, te de gaan ja, is de grote glossietruc natuurlijk. Ja, het is de grote truc, Maar ik heb ook uh, genoten van de manier waarop zij samen hebben gewerkt. En wat vonden, wat vonden ze ervan? Waren het mensen die bekend waren met, uh, uh, met zijn werk? Ja, nou het is uh, natuurlijk wel zo dat uh, om ja te zeggen op medewerking... het vaak wel belangrijk is dat je er iets mee hebt of iets met spiritualiteit... Um, Ernst Daniel Smit bijvoorbeeld heeft een heel mooi gepassioneerd interview gegeven. Um, en op het moment dat ik uh, hem daarover belde... Uh, was, had hij net de opnames gemaakt voor het EO-programma God in de Lage Landen. Hè? Dat programma waarin hij uh, belangrijke historische plekken... waar iets van de kerkgeschiedenis zich, zich heeft afgespeeld, bezoekt. En um, hij zei tegen mij... Ik heb net uh, van de week het originele uh, handschrift... van de navolging van Christus in, in Brussel in handen gehad. Ja. Ja, ja. Want was net, uh, in het, het originele handschrift ligt in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. En daar was hij net geweest voor de opnames. En later, ik geloof dat dat november was... zag ik hem ook inderdaad op de televisie in Brussel met het boek in handen. Dus voor hem was het op dat moment ook heel erg actueel. En uh, ja, dan is het ook heel leuk als iemand mee wil werken. En wat vond hij ervan? Wat, wat, wat vond hij van Thomas? Uh, nou, ik heb hem met name gevraagd ook naar de, uh, de waarde van geschiedenis en de bezieling van geschiedenis. En hoe hij daarmee leeft. En daar heeft hij een uh, artikel, uh, uh, of een eigenlijk een interview, over. een bijdrage over gegeven. En dat heb ik geplaatst nog in het uh, historische gedeelte. Maar wat jij nu uh, ziet zijn uh, portretten die een uh, uh, hele goede fotografe, Marie-Cécile Thijs. Uh, een Rotterdamse fotograaf die ook internationaal veel uh, bekendheid heeft. Die heeft voor de Glossy uh, BN'ers gefotografeerd. En daarin iets van hun mystieke dimensie naar voren proberen te brengen. En ook gekleed in, in, in, in, ja. die, in, in kleding die eruit ziet als middeleeuws. Ja, in ieder geval iets wat soberheid en sereniteit uitstraalt. En in daarin die uh, bijlage, of dat gedeelte van de Glossy, daar komt ook Ernst Daniel weer naar voren. Ja. En we hebben dan ook die BN'ers allemaal een quote van Thomas gegeven en gevraagd daarop te reageren. Oké. Okay. Uh, Mariska, het is half acht. Ja. En dan is het altijd nieuw uh, tijd voor het nieuws. En we gaan uh, luisteren naar het nieuws gelezen door Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlander die in India was opgepakt op verdenking van moord op een jonge Britse vrouw heeft bekend. Dat heeft de Indiaanse politie gezegd tegen de Britse zender Sky News. De vrouw van 24 werd deze week doodgevonden op haar woonboot in de stad Srinagar in de, het Indiaanse deel van Kashmir. De 43-jarige Nederlander werd kort daarna opgepakt. De Amerikaanse leger stelt een test met de lange afstandsraket uit... om te voorkomen dat de spanningen met Noord-Korea verder oplopen. De VS vreest dat de lancering verkeerd wordt geïnterpreteerd door Noord-Korea... en dat de crisis daarna verergert. Noord-Korea dreigt al weken met aanvallen op de VS en Zuid-Korea.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 Ja, welkom terug bij Dit is de Zondag. We genieten van het prachtige uitzicht op de Oostvaardersplassen. En zojuist kwam uh, een collega binnen... die ons uh, uh, allebei wees op iets prachtigs in, de, in, de, in het uitzicht. Voor ons uh, zwemmen twee grauwe ganzen met... Wat, hoeveel zijn het er? Vier? Drie of vier kuikentjes. En dat schijnt heel bijzonder te zijn. We hadden het nog niet gezien, Nee, hè, wij hebben daar te weinig oog voor... maar we zijn heel blij dat we erop gewezen zijn. Ja, het is de, nou, dat gebeurt dus hier als je in, in de uitzending zit. Dan komt er zoiets bijzonders voorbij in de natuur voor je neus. U hoorde haar al. Um, uh, Mariska van Beuschem, hoofdredacteur van de Glossy Thomas... over Thomas Akempis. Wij praten daar dit uur over. Um, je raakt geïntrigeerd door een middeleeuwse monnik. ja. Um, en je maakte dan een, een, een, een glossie over, zo, zo gegrepen ben je door die man. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Ik moet wel even bijzeggen dat ik inderdaad uh, deze glossie heb gemaakt... maar dat heb ik ook gedaan uh, namens mijn uh, stichting Thomas Akempes... waarvan ik het voorrecht heb voorzitter te zijn... en ook zeer gesteund door mijn mede-bestuursleden en geholpen... Um, wat mij bij Thomas heeft gebracht, dat komt... ik ben zelf uh, predikant. In uh, 1999 ben ik predikant geworden in de Noost Noordoostpolder in Nagelen. Dus ook in dit mooie Flevoland. Ja. Um, en daar werd er al heel snel gegrepen door de vraag... hoe mensen nou in hun leven bij hun eigen bezieling gebracht kunnen worden. Hoe zij op het spoor komen wat wezenlijk is. Hoe zij gods aanwezigheid zouden kunnen herkennen. Niet alleen op de mooie momenten van het leven, maar ook op de dieptepunten. Uh, door die uh, vragen geboeid... Uh, ben ik uh, mij gaan verdiepen... in spiritualiteit en mystiek. Het was ook een vraag die in mijn eigen leven... actueel was. En uh, daarmee uh, breide mijn... Uh... De, de ruimte die God in mij innam, leek zich steeds verder uit te breiden. Ik werd daar heel gelukkig van, maar ook heel hongerig. Ik ben toen gaan studeren aan het Titus Brandsma instituut in Nijmegen... Uh, waar ze uh, lesgeven in geestelijke begeleiding... juist erop gericht om mensen te gidsen op hun geestelijke weg. Om, ook, ook om mensen te helpen hun spirituele ervaringen te duiden. Er taal aan te geven, zodat ze zich eraan kunnen toevertrouwen. Nou... Um, wat mij uh, toen uh, overkwam, kan hij anders zeggen, is dat ik in een tweedehands boekwinkel. waar ik even vluchtig God. doorheen liep. Zo gaat dat uh, dan. Ja, zo gaat dat. Uh, met uh, mijn jongste zoon, die toen nog uh, maar vier was. en dat ontzettend saai vond met zijn moeder in zo'n boekwinkel. Uh, daar liep ik doorheen en ik dacht: Nou, weet je, ik koop het eerste, het beste boek waarvan de titel mij aanspreekt. En dat boek heette Mijn roeping is de liefde. Uh, toen heb ik dat boek, dat boek heb ik gekocht. En dat bleek te zijn van een zekere H. Theresia van Lisieux. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat een vele, met jou. Precies, nou dat moet je niet zeggen. Want zij is een van de meest geliefde katholieke heiligen. Ah. Er stond op het boek dus H. Theresia van Lisieux. Met mijn protestantse hoofd had ik uh, niet verzonnen dat H. heilig betekende. Ah, uh, maar ik heb dat boek uh, gekocht, een jaar in de boekenkast gezet. Uh, en toen dacht ik, oh, laat ik dat boek eens lezen. En toen ben ik het s'avonds. Uh, ik was toen uh, dus predikant in de polder. En s'avonds na kerkenraadsvergaderingen... of catechisatie of gespreksgroep. ging ik in mijn bed in het boek van Therese lezen. En dat sloeg in als een bom. Uh, dat resoneerde echt op het niveau van mijn ziel. Ik werd heel erg gegrepen. En ik ben toen. Um, eerst ging ik alles lezen wat zij nog meer had geschreven: Bo boeken. Uh, of nee, niet boeken. Uh, gedichten, brieven. Uh, ik, ik wilde per se naar Lisieux in Normandië. Nou, daar staat een waanzinnige basiliek uh, om haar uh, te eren. Um, maar wat had zij nou met Tom? Nou zij, en toen um, ben ik... Uh, uiteindelijk begreep ik dat het misschien mijn weg was... mij te specialiseren in geestelijke begeleiding... door middel van een proefschrift over Therese van Lisieux. Dus daar uh, ben ik mee bezig. Dat is nu in een vergevorderd stadium. Maar Therese bleek enorm beïnvloed te zijn door Thomas de Kempis. En Therese leefde aan het einde van de 19e eeuw. 1873 tot 1897. Zij is maar 24 jaar oud geworden. Um, maar, uh, en Thomas leefde dus vele eeuwen eerder. Voor haar nog, ja. Maar zij uh, las uh, al jong uh, de navolging van Christus. En zij schrijft zelfs dat zij hem um, zo intensief las... dat zij op haar veertiende het boek al uit haar hoofd kende. Um, zij kwam vaak bij haar oom en tante aan huis... want haar moeder was al jong overleden. En uh, de oom en tante uh, ontfermden zich over het gezin. Uh, maar en... maar jij, raakt er, jij raakt dus in de ban van een man door een vrouw die schrijft dat ze in de ban is van zijn... Ja, nou, werk. in die zin, uh, dat ik was eigenlijk... Uh, ik wou heel even zeggen wat voor leuks aan Therese... dat zij dan bij haar tante kwam en die deed dan die navel van Christus... op een willekeurige plek open, zegt Therese. En dan moest Therese zeggen wat daar stond uit haar hoofd... en dan kon ze dat ook. Kijk, dat is... Uh, maar wat Therese doet, is in haar... Autobiografie, dat is het boek wat ik toen per ongeluk heb gekocht, uh, uh, haalt zij heel veel de navolging aan. Dus voor mijn uh, onderzoek, voor mijn proefschrift, moest ik ook vaak de navolging opslaan... om te kijken wat zij dan citeerde ja. en in welke context dat stond. Um, um, je, je, je, je zegt net, het, het slaat in als een bom. Je zegt ook, het was actueel in mijn leven om op zoek te gaan naar... Uh, naar, naar uh intussen valt hier iets om, uh, op zoek te gaan naar, uh, naar antwoorden uh, uh, op vragen. Uh, wa waarom sloeg het zo in als een bom bij jou? Nou, ik denk dat uh, wat ik herkende was is het godsverlangen van Therese. En uh, in dat, dat verlangen had mij natuurlijk op een zoektocht gebracht... wat op dit moment ook heel veel andere mensen ook... Uh... Nou, wat was voor jou de aanleiding voor die zoektocht? Maar, zat je zelf ook in de knoop? Want je geeft ook aan dat, dat je op dit pad bent gekomen... door andere mensen die, die worstelden. Ja, andere mensen die worstelden. Ik zat niet in de knoop, maar laat ik het zo zeggen... zonder daarover in details te vertreden, dat is niet belangrijk dat uh, wel de punten waren waarop mijn leven toch uh, een andere wending nam dan ik in mijn hoofd had. En ik mij uh, moest verhouden tot de werkelijkheid die ook uh, op dat moment uh, verontrustend was. En dat ik uh, in die situatie steeds meer ontdekte... dat uh, Gods uh, aanwezigheid en zijn liefde... Uh, niet uh, afhankelijk is van situaties... maar een, een, een basis onder mijn leven bleek te zijn. Dat is trouwens iets wat Thomas R. Kempis... in het laatste gedeelte van de navolging ook heel erg benadrukt. De innerlijke troost die uh, onafhankelijk is... van wat jou in het leven overkomt. En... en... Ik probeer me even voor te stellen hoe, als je dan zelf worstelt... met een aantal dingen in het leven, je, hoe dan het lezen van Thomas... daar uh, of over Thomas, daar ja. um, je dan kan helpen. Ja. Nou, het... Want we hebben het hier over een ja. man die in 13 zoveel uh, ja. leefde. Dan moet ik zeggen dat ik op dat moment uh, dus meer nog met Therese... Uh, kijk, het begon bij mij met Henry Nouwen, Anselm Grün. Toen werd het Therese Johannes van het Kruis... dan kwam ik in de mystiek terecht... Um, maar wat uh, Thomas doet is, uh, het is eigenlijk een bewustwording die je krijgt, terwijl je deze tekst leest. Dat kan je ook heel goed uh, gebeuren, um, gewoon als je in het evangelie leest, hoor, of, of, of in de Bijbel. Uh, Thomas citeert waanzinnig veel uit de Bijbel. En uh, Therese... Die... Bewustwording van wat? Uh, bewustwording, uh, het is een kijkrichting. Je gaat uh, zien dat um, wat nu echt van waarde is... en uh, je gaat, wat ik opeens voelde is dat uh, mijn veiligheid niet zat... in, uh, in de omstandigheden. Uh, wat, uh, of ik alles in mijn greep kon krijgen. Of ik... Um, uh, de, uh, oh, de, dat waar ik me zorgen over maakte. Of ik dat uh, op orde zou kunnen brengen. Of ik uh, wel in staat zou zijn uh, om te volbrengen... waar ik me op dat moment voor geplaatst voelde. Maar dat er iets anders was wat mij droeg. Um, en wat mij op dat moment ook gebeurde was... Ik, uh, ik kreeg een telefoontje van iemand en die, zei van, uh, die bekend was met de situatie. En die zei, ik, uh, ik heb voor jou gebeden en ik weet het komt goed. Nou, nu, na zoveel jaren kan ik zeggen dat dat waar is. Maar toen uh, dacht ik, ja, dat klinkt mooi en dat was ook fijn. Want ik, ik uh, heb heel erg toen um, uh, uh, de warmte gevoeld van mensen die dan om je heen staan. hoe wezenlijk dat is. Um, maar uh, ik ging op een bankje in de tuin zitten en ik dacht... Het is al goed. En toen was het alsof ik door de bodem van eigenlijk van mijn eigen denken... heen zakte, in een stroom terechtkwam waar alles al goed is. En toen dacht ik, zou dit misschien het eeuwige leven zijn? Dit is iets wat mij nooit afgenomen kan worden. En dat is ook iets wat ik heel graag uh, deel met uh, mensen in het pastoraat. Of... Ja, maar wat is er dan gebeurd? Wat, wat, wat is die toestand waarin je dan verkeert? Als je voelt dat het goed is. Ja, um... Ja, dat, was even een, een, een, dat is even een hele grote vrede. Dan is dat is eigenlijk het moment waarin je gedachten stilvallen. En het zou, uh, dat zou zelfs een moment kunnen zijn... dat je de natuur zou kunnen opmerken om je heen. Kijk, je <laughs> ja. zat ook in de en ja, ja. Uh, Dan wordt het stil van binnen en dan uh, ben je opeens in dat wat is. En dan ben je uh, niet meer bezig jezelf te redden. Maar dan, ja, dat klinkt misschien wel heel, uh, heel domesachtig, maar dan ervaar je dat je al gered bent... Klinkt ook heel modern in de zin van dat het gaat over loslaten. Ja. Dat is iets wat, waar ja. in elk geval veel mensen van mijn leeftijd in mijn ja. omgeving mee bezig zijn. Ja. Hoe moeilijk het is om niet die regie te hebben, ja. om niet de regie te houden, om je over te geven. Ja, gaat, gaat dat daar ook daar over? Daar gaat het zeker over. En dat was eigenlijk in mijn leven is dat ook wel een thema, want ik ben altijd erg heel bang om dingen verkeerd te doen. Uh, uh, ook bang om ergens uh, schuld uh, op me te laden. En. Um, en, uh, dus ik probeer eigenlijk... Ik ben eigenlijk een hele erge freak En toen werd ik door de omstandigheden... Dat had ik eigenlijk zelf ook niet kunnen organiseren... werd ik uit mijn controle uh, gegooid. Want dit kreeg ik niet in mijn greep. En door, toen, toen werd ik ook gevoelig op een ander punt. En toen kon ik door mij toe te vertrouwen... heb ik, uh, in, uh, heb ik me kunnen meebewegen met deze situatie. En zijn er uh, een hele nieuwe vergezichten eigenlijk geopend... dingen nieuw gaan zien... En ik kan niet zeggen dat dat nou voortdurend op ieder gebied van mijn leven zo is, maar die ervaring is wel zo fundamenteel geweest dat ik er, als het echt spannend wordt, steeds naar terug kan keren. Ja. Het is wel opvallend dat, dat het, het gaat dan over loslaten en het gaat over eh, bij, bij Thomas Kempis, maar het gaat ook over de wezenlijke dingen zien. Ja. Um, dat klinkt ook een beetje als een open deur. Dat je denkt van ja, natuurlijk moet ik de wezenlijke dingen zien. Hoe, wat, wat is er aan, aan jouw contact met deze man dat ervoor zorgt dat het. Uh, niet een open deur is, waarvan je denkt, ja, natuurlijk, snap ik ook wel. Hoe komt het dat het dan toch werkt? Ja, uh, nou, uh, ja, hoe kan het dat het bij Thomas werkt? Ik moet zeggen, um, het uh, kijk, bij mij werkte het eerst bij Therese. En ik ja. weet ook niet, als ik niet eerst Therese zo had leren kennen... of Thomas voor mij ook was gaan spreken. Door Therese heb ik... Uh, Geleerd anders te gaan kijken. Dat begon zoals ik net zei, eigenlijk al met uh, Henry Nouwen en Anselm Grun, kan ik iedereen ook aanraden. Dat is natuurlijk ook een heel hedendaags en uh, ook zij openen je ogen op een andere manier. Um, Daardoor kon Therese op een bepaalde manier ook... Alhoewel, ik moet zeggen, Therese was eigenlijk ook heel onmiddellijk. Dat kwam heel direct in mijn hart binnen. En Therese die was ook heel, die was heel scrupuleus. Dus daarin herken ik heel erg mijn eigen angst om dingen verkeerd te doen. Dus ze had allemaal gewetensangst, ze heeft er heel erg mee geworsteld. Maar is uiteindelijk ook in een soort overgaaf terechtkomen. Dus dan is het natuurlijk ook een soort identificatie. Maar, maar door de, doordat zij zo de barmhartige liefde van God benadrukte... in een tijd waarin iedereen eigenlijk heel bang was voor God... die, die barmhartige liefde die zij eigenlijk ook zelf op het spoor is gekomen, als, als heel jong. Hè? Want ik zei, ze werd maar 24. Uh, doordat zij uh, dat uh, mij daarvoor opende... kon ik in die liefde steeds meer thuis raken. En toen begreep krijg ik eigenlijk ook wel waar Thomas het over heeft. Ja, ja. Dus zij is een sleutel geweest. En natuurlijk ook mijn uh, leermeesters op het Titus brandsberg Instituut die mij hebben geleerd om die teksten zo te lezen... dat je begrijpt waar het werkelijk over gaat. Oké, okay. Ik denk, uh, laten we eens naar muziek gaan luisteren. Wat dacht je van Orlando met uh, No, You Might Not? might not, was dat, van uh, Orlando. We zitten hier uh, aan de Oostvaardersplassen... kijken uit over prachtige, een prachtig natuurgebied. Ik zit hier samen met uh, Mariska van Beuzegem. Uh, heb je nog een beetje uit het raam gekeken, Mariska? Uh, zeker, want er kwam weer een collega van jou... die mij weer begon te wijzen op de natuur buiten het raam. Dus ik heb hem gezien, hoor. Ja, we zijn gewezen op een blauwe reiger en op kluten... En op bergedelen. En edelherten. En edelherten in de verte. en, en nou, ja, Er is nu weinig eten. Dus die, die scharrelen rond op zoek naar voedsel. Um, maar hopelijk gaat het met het beter worden van het weer... ook beter met de voedselvoorziening. Ja, en hopelijk rukken ze niet op deze kant op om ons te verslinden. Ja, nou die kans is denk ik kleiner. Met o, die grote plas tussen o, ja. ons en hen. Um, Thomas Akempis, daar hebben we het dit uur over. De middeleeuwse monnik. Um, je vertelde net... Um, uh, hoe je via Teresa gegrepen was door deze man. Ik weet even de haar achter. Teresa? Van Lisieux. Van Lisieux, dat was hem. Um, je bent ook predikant, zei je net ook. Precies. In de PKN, ja. Ja. de Protestantse Kerk Nederland. Helpen Thomas en Teresa jou ook bij het uitoefenen van dat ambt? Ja, die helpen mij heel uh, bijzonder, ja. Um, omdat ik daardoor... Uh... Een andere blik heb gekregen. Um, hoop ik daarin mensen meer uh, nabij te kunnen zijn. in de werkelijke omstandigheden van hun leven. Um, samen met ze op zoek te gaan naar hun godsrelatie. Um, het geloof niet zozeer te brengen als iets van het hoofd. maar meer iets van het hart. Iets van je toevertrouwen. En het heeft ook altijd. Uh, deze nieuwe manier van kijken heeft ook altijd. gevolgen voor mijn manier van preken. Um, ik. Ik kan nu ook heel goed zien dat er in de Bijbel vaak ook zo gekeken wordt dat Jezus ook heel vaak bezig is ons perspectief bij te stellen. Ja, ik laat het even. Ja, laat het even ja, tot ja, je doordringen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, um, dan, dan maak je er een, een glossie over. Dat, dat, dat klinkt als iets. Wat absoluut niet mijn predikant hoort. <laughs> um, um, maar je wilde natuurlijk meer mee dan dat we dit op de koffietafel uh, neerzetten en, uh, en zeggen: Kijk eens wat een mooi glimmend blad. Ja. Um, wat wil je ons met deze glossie geven? Ja, nou, ik hoop dat mensen um, door de glossie geholpen worden om ook. Um, bij hun eigen inspiratie te komen. Uh, dat ze ook uh, serieus durven nemen dat innerlijke weten dat ze al hebben van wat nou echt van waarde is. Als je aan, uh, als je aan iemand vraagt wat nou echt van waarde is in zijn leven, zegt eigenlijk niemand: um, mijn, uh, mijn auto of mijn uh, tweede niet huis. Als het een cabrio is. Zelfs niet een cabrio. Nee, en niet mijn auto, niet mijn tweede huis en niet mijn derde vakantie. Maar mensen zeggen eigenlijk allemaal: Ja. Het meest van waarde is liefde of vrede of gerechtigheid. Um, nou... Um dat eigenlijk weten we dat. Uh, vertrouw dat dan ook en volg dat spoor. En ik denk dat uh, Thomas daarbij kan helpen. Als je hoort uh, hoe Thomas dan uh, weerklank vindt... Uh, bij allerlei mensen aan wie ik hem heb voorgelegd. Mensen gewoon die ook in deze samenleving staan. Dus BN'ers, maar ook uh, niet uh, bekende Nederlanders... die net zo interessant zijn natuurlijk. Uh, en zelfs iemand als Bill Clinton? Staat zelfs iemand op. als Bill Clinton. Bill Clinton heeft ook in een hele moeilijke periode... tijdens zijn presidentschap... Uh, heeft hij uh, de navolging van Christus gelezen. Dat uh, staat in zijn uh, memoires. Ik heb even moeten zoeken. Uh, ik heb, weet je, dat ik vorig jaar met Pinksteren... de hele tweede Pinksterdag in de tuin heb gezeten... want die memoires zijn nogal dik. Maar rond bladzijde 900 zo beetje, kwam ik inderdaad bij dat hij de, dat schrijft. En daar heeft uh, Annemiek Schrijver... een heel uh, mooi artikel over gemaakt voor de Glossy. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar ja. Ja, nou is het ook, wij praten daar dit uur over, er komt een heleboel, uh, uh, zeg maar, christelijke taal voorbij. Ja. Uh, en, dat bedoel ik letterlijk. Ja, hè, over de zo. Bijbel en ja. zo. He, uh, als je nou niet gelovig bent, of niet geen christen bent, of die, die taal niet kent, ja. heb je dan ook nog iets aan deze klossie en deze Thomas? Um... Dat hoop ik wel. Um, kijk, het vraagt wel een zekere bereidheid uh, om door die christelijke taal heen te luisteren... naar de processen die zich daarin afspelen. Dus ik vertelde net even iets over een proces dat ik zelf heb doorgemaakt... wat jij al mooi uh, gewoon in een hedendaags woord loslaten noemde. Um, ook in die christelijke taal, uh, die kun je lezen als heel dogmatisch... maar die kun je ook lezen als een spiritueel proces. En als je dat doet, dan kun je misschien zeggen... hé, hey, ik zou het misschien anders benoemen... Maar uh, het gaat eigenlijk over hetzelfde wat ik ook ervaar. Het is alleen, het is alleen de buitenkant, is, uh, de, de vorm waarin het gecommuniceerd wordt... is misschien een andere taal dan jezelf zo spreekt. Wel hebben we gezocht in de Glossie naar mensen die wel gewoon in hedendaags Nederlands... dus zo min mogelijk dat christelijke jargon. Maar je ontkomt er natuurlijk niet aan omdat Thomas gewoon een kloosterling was. Ja. Um... Ik word er stil van. Um... Dat komt door die natuur hier, hè? En uh, de Grauwe Gans en zijn kuikentjes. Ja. Uh, wij geven onze gasten uh, altijd een, uh, een bijzonder cadeau. Een poëtisch cadeau. Wat heerlijk. Uh, speciaal voor jou heeft de dichter Paul Borgreve een gedicht geschreven. En dat klinkt als volgt: Een gedicht voor Mariska van Beuzigem. Vragen van de ziel. Aan Christus. Wat betekent nu nog Christus navolgen om niet in de duisternis te gaan? Terwijl de wereld door het licht wordt verzwolgen, er lantaarns op elke straathoek staan. Welke godsvrucht mag de modernste wezen? Duizend leraren bieden zich aan, ster na ster in het oosten opgerezen. Wat zal dan gelden als heilig boek? Er is geen taal die iedereen kan lezen. Ondanks alle antwoorden steeds op zoek. Waarom zou deze weg de juiste heten? Als de anderen net zozeer in hun hoek met hun verhaal de bladzijden versleten. Geldende oude woorden ook in deze tijd dat God inhoudt. Niet eenvoudig te weten. Een gedicht van uh, Paul Borgreven, speciaal voor mijn gast Mariska van Beusigem. Uh, en dat gedicht is na te lezen op onze website. Eo.nl slash zondag. Want hoewel wij in de natuur zitten, hebben we nog wel een ultramoderne website. Uh, Mariska, wat vond je van het gedicht? Ik vind dit een heel erg mooi gedicht. Waarom? Nou, ten eerste vind ik het taalgebruik heel mooi. Ik hou zelf ook heel erg van taal. Um, maar ook um, de, de, de vraag die eruit naar voren komt. Um, ja, wie heeft dan de waarheid in pacht? Hè? We zijn allemaal op zoek. Uh, en wie moet je nou volgen? En uh, dat is natuurlijk ook een vraag die, um, nou, die ook belangrijk is. Want op dit moment uh, zijn er heel veel mensen... Op zoek. Er zijn heel veel geraakte, spiritueel geraakte mensen in de samenleving. En die hoeven heus niet allemaal in de kerk te zitten, uh, maar dat zijn wel, uh, wat, wat mij betreft, mijn bondgenoten. Uh, en ook denk ik, ook de bondgenoten van de kerk. En ik ook, hoop ook dat de kerk ze zo, als zodanig herkent. Ook al spreken ze een andere taal. Want er is geen taal, zoals in dit gedicht staat, die iedereen kan lezen. Um, maar het is wel belangrijk als je uh, op een spirituele zoektocht bent, dat je wel kunt Onderscheiden wat nou echt is en waar je eigenlijk op een dwaalspoor wordt gebracht. Kijk, nou dat, die, die, die uh, opdracht tot uh, op zoek te gaan naar dat onderscheid, die nemen we mee op deze prachtige zondag. Die uh, mooi en ook een beetje zonnig beloofd te worden. Mariska van Beuschem, hartelijk dank voor je komst. Fijn dat je hier met mij wilde genieten van het uitzicht... en me wilde uh, vertellen over Thomas. Uh, de Glossie is uh, vanaf uh, woensdag wordt die gepresenteerd... en daarna in uh, boekhandels in heel Nederland uh, te krijgen. Dank je wel. Heel graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn. Nou, um, uh, uh, uh, uh, alles over die uh, Glossie kun je trouwens ook terugvinden... op onze website eonl slash dit is de kost. Um, Vroege vogels, die komen zo meteen na het nieuws. Uh, Menno, wat gaan jullie doen? Ja, Kiva, uh, goedemorgen. Wat geweldig dat jij nu bij de Plassen zit. Uh, geweldig dat je nu ook ja, eigenlijk, uh, he? het groene licht hebt gezien. Uh, nou, voor de liefhebbers. Van 7 tot 10. Natuur. Hoog bezoek voor koningin Beatrix. Morgen komt de Russische president Poetin naar Nederland. Over Poetin ligt ook heel veel kompromat in de la, en kompromat is compromiterend materiaal. Deze week in Holland Doc Radio de documentaire Russisch bezoek. Boze al beweren dat hij misschien wel een van de rijkste mannen op aarde is. Over de onbetwiste leider van Rusland Vladimir Vladimirovich Poetin. Bovendien al die oude vrienden uit Sint-Petersburg die hij vroeger kende, bijvoorbeeld zijn vroegere juwelier, die zijn allemaal miljardair. Vanavond. 9 uur Radio 1. Russisch bezoek in Holland Dok Radio. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan? Barry Stevens zit 50 jaar in het vak. Theo Nijland en piste Lavinia Meijer mixen pop met klassieke muziek. En documentairemaakster Car de Jong vertelt het bijzondere verhaal van een leven verscheurd tussen familie in Nepal en een toekomst in Nederland. Vanavond in of TV, iets na 6 uur op Nederland 2.